Ik stond in Tiel op de trein te wachten. Ik had gevoetbald en liep. Manda heeft mijn hoofd toen ingestraald. Ze keek me aan en zei: joh, gij. Bye.